In een kerk in de Amerikaanse staat New Mexico zijn vier mensen neergestoken. Onder de slachtoffers zijn enkele koorleden. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet levensbedreigend. De mis liep ten einde toen een man van 24 met een mes op het koor afkwam... en enkele mensen neerstak. Kerkgangers grepen in en hielden de man vast totdat de politie er was. Over zijn motief is nog niets bekend.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 De politie gaat alle eenzame gekken in beeld brengen voor 30 april, hè, tegen de ordeverstoring. Ja, wat is een eenzame gek? Ik ken er wel een paar hier in de buurt, maar ja, zijn die gevaarlijk of alleen maar raar? Hè? En eenzaam? Ja, soms lijkt iemand heel sociaal, maar die blijkt ineens dan toch een eenzame gek te zijn. Hè? En van mij kunnen mensen dat ook wel zeggen, dat ik een gek ben. Of ik ben ook wel eens eenzaam. Ja, het is raar, ineens in zo'n stempel. Iedereen gaat om zich heen kijken. Is mijn buurman een eenzame gek? Uh, mijn zuster, mijn neef? Zou de eenzame gek het zelf ook weten? Even. Ik hoop in ieder geval dat het allemaal goed gaat dinsdag. Hè? Want ik, ik vind die Eberhard, wat een naam, hè? vind ik een aardige man. En ik gun hem niet dat er akelige dingen gebeuren die dag. Kijk, ik heb er helemaal niks mee met dat oranje gebrul. En ik zal blij zijn als het weer voorbij is. Maar rampen daar zit niemand op te wachten. Dus ik zou zeggen, alle eenzame, gekke en sociale, normale. Hè? De koning geeft ook om jullie. Maar hou je even koest dinsdag. Nou, veel plezier. Doei, doei. Kijk op uh, www.groentevrouw.com uh, voor uh, meer zinnige gedachtes. Goed, uh, goh, ja, dan wilde ik u uh, vannacht een interview laten horen... met de winnaar van uh, de Luisterboeken Award van dit jaar. Hè? Weet u nog wat ik u vorige week allemaal liet horen? Nou, hoe ik van die tien genomineerden uh, één kindertitel oversloeg... Hè, door tijdgebrek en één roman. En dat was met opzet... He, nadat ik eerst al zijn vorige luisterboeken geprezen had, zei ik dit: De roman Buiten is het feest van Arthur Chapin. Ik kom er niet doorheen. Ligt ook aan het onderwerp, hoor. Soms, heel gek, heb ik even helemaal geen zin in seksueel misbruik. Binnen het gezin, begrijpt u. Maar goed, Arthur Japans voorleestem, die verdient de bekroning. Maar niet voor dit boek, wat mij betreft. Hè. Want ik zei eerder al, uh, ja, het is best lastig oordelen. Want uh, als het voorgelezen niet top is, ja, dan wint die stem ook niet bij mij. Hoe goed ook gedaan. Ja, het is net zoiets als uh, lichaam en geest. Hè. Die moeten samen in balans zijn. En zo is toch met stemmen inhoud. Nou ja, goed, dat vind ik dan. En ja hoor, wint Arthur Jappe, Het is toch niet te geloven? Hoe kan het nou? Oh, wacht even, nee, het is een publieksprijs. Weg met de publieksprijzen, sorry hoor. Of als het dan zo nodig moet, zet die prijs dan naast die van een professionele jury. Ik, ja. Nou, dat moet, dat moet elkaar over en weer bevlekken. Dat zou toch goed zijn, zoiets? Nou ja, laat maar. Muziek. Uh, Nienke Laverman. Nou, Daar laat ik nou nooit eens wat van horen. Er komt ook ik helemaal geen cd'tjes van heb. Maar ik begin het steeds mooier te vinden. En uh, tegenwoordig kun je alles krijgen. Haar laatste album heette uh, Altaar. Dat nam ze op in Spanje. Maar het blijft helemaal een Fries verhaal. Nou, Hier is het openingsnummer. Dat is een Friese vertaling van het prachtige voorjaarsgedicht van Rutger Kopland. Ik zal het even in het Nederlands zeggen. Want zij zingt het in Fries. Deze lente gaat het toch weer over jou... Hoewel ik er langzaamaan wel moe van ben. Moe van regen, wind, flarden, bedriegelijk blauw in de lucht. Vage beloften, aan het einde van de kou. Ik weet wel dat ik toch weer van je hou, maar moeizaam soms. Met dat doelloze van vogels die ervan lijken te houden... in regen en wind te blijven rondhangen boven het land. some more. Up love. allemaal vannacht. Uh, we openden hier de week van het luisterboek, dus we sluiten hem ook weer af. Hè? Twee mooie titels dit uur. Uh, volgende uur bespreek ik de film uh, Hannah Arendt. Nou, nee, eigenlijk. Uh, ja, dat is de, de film die net uitkomt van Mar Mar Margaretha van Trotta. Uh, die Duitse-Joodse filosoof van de banaliteit van het kwaad. Nee, ik heb het vooral over Toneg op uh, Mug met de Gouden Tand... want die neemt tegelijkertijd haar voorstelling... Hanna en Martin weer in reprise. He, en daar is het accent vooral over de wonderlijke liefde... tussen de Joodse arend en de nazi Haidekka. Dat is een prachtige voorstelling. He, wie het lekker, wie hem toch eens een keer lekker zijn hersens wil laten kraken... die moet er zeker heen. Uh, we gaan door met deel 7 en 8 van de hoorspelserie... Uh, Michael Strogoff, Courier van de Tsaar. Het gelijknamige boek van Jules Verne uit uh, 1874. Uh, die twee delen zijn wat langer dan ik gedacht had... dus ik start wel aan het einde van het volgende uur. Goed. Nou, Jan, oh, eenmaal zeer weer een fijne oude meuk. een gesprek met Rex en een verse Emily A.L. Snijders ontmoeten nou net geen baronessen. En Marjolein van Heemstra die start een nieuw onderzoek. Uh, Simon Carmichelt is er weer. En uh, F. Starik die spreekt ons nog een toe. En dit keer vanuit Lissabon tot slot. Nou, de website www.adelinevanlier.nl. Je kan je podcasten, dan kan je op abonneren, je kan ook allerlei dingen terugluisteren en plaatjes kijken. En je kunt ook mailen naar het goede leven, het KRO.nl. Je kan mijn bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Daar zet ik ook al die podcasts op, dus dan heb je dat gelijk. Je twitteren via het @n8vh goede leven. Hm. Dit is de nacht. Van het goede leven met Adeline. <laughs> Merry go round. Ik zag ze afgelopen donderdag nog op de aprilfeesten op de Amsterdamse nieuwmarkt. Um, de week van het laatste boek. Nou, die is vandaag echt dus afgelopen. Uh, en ik tipte de vorige uitzending Zees van Ede. En ik prees een voorlees stemde hemel in. Nou, dat had hij gehoord. Was hij blij mee? Kreeg ik een cadeautje. Prachtig verpakte USB-stick. In een zwart doosje. Met zilver opdruk. En een zijde-flapjes. En dan een mini-boekje. Nou, met dank aan bedenker en maker Kees Gefrat. Uh, luisterjuwelen, zo heeft hij ze genoemd. Het is waarlijk een kleinood. En op de USB-stick uh, die je kreeg. Dat prachtboek van Marcellus Emans. Een nagelaten bekentenis uit 1894. Een fascinerend boek. Het begint zo. Een nagelaten bekentenis. Geschreven door Marcellus Emans, Gelezen door Cees van Ede. Mijn vrouw is dood en al begraven. Ik ben alleen in huis. Alleen met de twee meiden. Dus ben ik weer vrij. Maar wat baat me nu die vrijheid... Tennaast erbij kan ik krijgen wat ik sinds twintig jaar, ik ben vijfendertig, verlangd heb. Maar nu durf ik het niet te nemen. En zo heel veel zou ik er toch niet meer van genieten. Ik ben te bang voor elke opwinding. Te bang voor een glas wijn. Te bang voor muziek. Te bang voor een vrouw. Want alleen in mijn nuchtere morgenstemming ben ik mezelf meester... en zeker te zullen zwijgen over mijn daad. Toch is juist die morgenstemming ondraaglijk. In geen mens, geen werk, geen boek zelfs enig belang te stellen. Doel en willoos rond te dwalen door een leeg huis waarin alleen het onverschillig schuwe gefluister van twee meiden rondwaart... als het verre gepraat van bewakers om de cel van een afgezonderde krankzinnige. Nog maar aan één ding te kunnen denken... met het laatste beetje begeerte van een uitgedoofd zenuwleven. En voor dat ene ding te sidderen... als een eekhoorntje voor de fascinerende blik van een slang. Hoe hou ik zo'n afschuwelijk leven dag in dag uit... tot aan het einde toe nog vol... Zo dikwijls ik in de spiegel kijk, nog altijd mijn gewoonte... verbaast het me dat zo'n bleek, tenger, onbeduidend mannetje... met doffe blik, krachteloos geopende mond... velen zullen zeggen dat mispunt... in staat is geweest zijn vrouw... de vrouw die hij op zijn manier toch lief heeft gehad... te vermoorden. En toch is het waar... Even waar als dat ik met de grootste onverschilligheid... het gejammeren van mijn schoonouders heb aangehoord... dat ik volmaakt kalm naast de oude man en tegenover mijn zwager... door de volle straten heen achter Anna's lijk naar het kerkhof ben gereden. Dat ik met droge ogen de kist in het graf heb zien neerdalen. De verpletterde vader naar zijn diep bedroefde vrouw zien terugkeren. En dat ik nu weer thuis, in dit huis waar alles nog van haar spreekt. Zonder smart. Zonder vroeging. En ook zonder blijdschap, zonder hoop ronddool. Alleen maar bang. Bang voor elk geluid. Bang vooral voor mijn eigen stem. Soms, bijvoorbeeld s'nachts, of wanneer ik me verbeeld... dat iemand achter de deur me beluistert, moet ik hardop uitroepen... Ik heb haar vermoord. Trillend van angst en plotseling doorkild, open ik dan dadelijk alle deuren, doorzoek ik alle kasten om zeker te zijn dat mijn geheim nog altijd niet verraden is. Vind ik dan zelf mijn daad zo buitengewoon, zo ongehoord, zo vreselijk? Ach nee, daarvoor heeft alles zich veel te geleidelijk aaneengeschakeld. Sluit ik mijn ogen en leef ik mijn leven nog eenmaal in gedachten door... dan is het me volkomen duidelijk hoe ik geleidelijk zover ben gekomen. Ik heb zo'n dwingende lust dit eens te vertellen... dat ik het voor de veiligheid maar op zal schrijven. Het moet eruit. Misschien zal ik het dan beter kunnen verzwijgen... en mogelijk zijn er mensen of zullen er mensen komen... die mijn levensproces van belang vinden... Wie weet hoeveel er net als ik zijn, die het pas beseffen zullen... wanneer ze zich aan mij hebben gespiegeld. Ewald is, uh, is heel snel, maar dat geeft helemaal niks. Ik wil nog eventjes uitleggen... Uh, het Mysterie van Emily gaan we spelen... Uh, u weet het, Jan Emers heeft een tekst uh, geschreven over iets of iemand. En uh, u moet raaien over wie of wat dat, uh, wie of wat dat is. En dan uh, kunt u. Uh... Oh, misschien zijn de lampjes al aan de beurt. Ik heb lampjes geregeld, leuke nachtlampjes voor. In je bed. Je kan eens op je boet, boek uh, klemmen. Goed. Uh, hier komt het eerste fragment. We willen van alles en we weten dat maar een deel van onze verlangens gerealiseerd kan worden. Dat geeft niet. Wensen en dromen moeten er zijn. Ze jagen ons op naar plekken en doelen die we als onbereikbaar beschouwen. En van sommige wensen weten we... Gaat niet door. Nooit. En dan slaan we aan het fantaseren. Ah, ik hoef niet de hele tijd te kunnen vliegen... maar een minuutje of vijf, dat zou ik toch wel heel leuk vinden. Ik hoef Andermans gedachten niet te kennen. Maar ja, soms zou het me zo mooi uitkomen als het even kon... in Andermans hoofd kruipen. Ja, dat kan niet. Gelopen we. 0800 1121 als u het denkt te weten. En uh, u moet een beetje snel bellen, want er komt nu een uh, lekker kort... Uh, Plaatje. Ik heb iets vreselijks gevonden van Marnix Kappers. Het duurt met het uitklinken niet langer dan 49 secondjes. Komt-ie? Toe, toe, boy, boy, Cocky en Peppy. Peppy en Cocky, hopla eruit. Allebei opstaan, een haasje rappie. Cocky en Peppy, opstaan, luie Peppy toe. Boy, boy, Cocky en Peppy, samen ontbijten. Cocky, maar koot. Peppie en eitje, kokkie en doppie, maar koppie koppie, dok, dok, dok, Tok, Tok, Tok, tomkie, boi boi, kokkie en peppie, centjes verdienen, het naar de bal. Kokkie een schop en schoppen, peppie een scheppie, peppie zegt hoe kom en kokkie en Knooi, boi, toet, toet, peppie en kokkie. Peppie en kokkie. Peppie en kokkie. Peppie. <laughs> Was het tekort, mensen? Geen bellers? Nou, eh, doe maar Peppi en Kokkie nog een keer. Doe maar, ja? Kijk maar. Toe, toe, boy, boy, Kokkie en peppi. Peppi en kokie. holla eruit. Allebei opstaan. Haasje Rappie, Kokkie en peppy, opstaan luide Peppie Doe boy boy, Kokkie en samen onbeidje, kokkie Peppie, samen ontbijten, Kokkie maakt brood, Peppie een eitje, Kokkie en Toppie, maak koppie koppie, tok tok tok tok Doe boy boy, Kokkie en peppy. centjes verdienen, het naar de bal Kokkie en schop en Peppie en scheppie. Peppie zegt hoe kom en kokkie en knaloi voor je toe. Peppie en kokkie. Peppie en kokkie. Peppie en kokkie. <tiedert> nou, dit moet toch inspirerend genoeg zijn om uh, te bellen? Nou, geen bellers. krijgen we nou? Nou ja, hier is het tweede fragment. Zoiets als zien wat anderen zien en voelen, ja, we moeten er naar gissen. En dat is mooi, want we moeten er hard voor werken. Soms hard, heel hard, hè, om de ander te begrijpen of de ander te bereiken. Daar is bijvoorbeeld de kunst uitgevonden, misschien. Iemand anders raken, op wat voor manier dan ook? Het zou een beetje flauw zijn als we van tevoren in het hoofd van de ontvanger konden kruipen... om alvast de gevoelige plekken te kunnen traceren... Oh, zou de doodklap zijn voor onze ongelimiteerde creativiteit? Nee, de gedachte van een ander kennen is het domein van de science fiction. Nog wel. Nou, 0800 1121, als u denkt te weten. En uh, ja, het is natuurlijk nu de nacht voor het ultieme... Het is het ultieme moment ook voor, om het Koningslied van de Haagse Rijgers nog eens te draaien. MUZIEK Wat mij aan Willem zeer bekoort is een messie. Ja, zeker weet ik. <laughs> een vrouw die bij de koning hoort, is een palessie. Ze is heel leuk, even maar, ze woont in Wassenaar. Maxima, ik wens je, je goede nacht. Goed, wens je goede Morgen is je man, de koning. De koning. Ik zie er nog geen koning in. Kijk me van Koning, Ja, merk maar met Maxima als koningin. Ik ken het niet meer, ze. Ik kan niet wachten, ik kan nog lang. Dus kom gezellig naar de haag. Dat zien we graag. Dus Willem, een hele goede nacht. Dus een hele goede nacht. Kooning Morgen bij jij. Ik krijg een Ik raak de kon koning. De koning. De koning. Ik ga uh, de naar de bij goede nacht ga maar lekker dromen Van de tijd die op u wacht op tot u zelf te komen, en blijf gezellig in de haag. dat zien wij graag. Dus koningin in. Ik wens u goede nacht. Wens u goede nacht. Morgen is u zoon, de koning, de koning, de koningin. Ik wens u goede nacht. Wens u goede nacht. Morgen is u zo'n de koning, de koning, de koning, de koning, de koning, de koning. De Koning, de Koning, de Koning. koning. Alleen. Ja, nou, mocht mijn koninkliet wel worden, dit. Uh, hé, ik heb een beller, gelukkig. Hallo, John. Hallo, Adeline. Hoe is het? Alles goed? Ja. Oh, prima. Hé. Hey. Prima. Zeg, wat ga jij doen met Koningin de Dag? Uh, kijken voor de beeldbuis, denk ik. Ja? Jij ja, gaat niet de deur ja. uit? Nou ja, misschien, misschien wel. Ik twijfel nog. Zeg maar, in Den Haag is het toch ook overal vrijmarkt, of niet? Ja, ja, ja. In de Boekersstraat ga ik waarschijnlijk wel even kijken. want Er zat al heel druk daar. Ja, ja. Toen ik nog in Den Haag woonde... Uh, uh, was dat volgens mij helemaal niet vrijmarkt. Ik kan me dat helemaal niet herinneren. Ja, ik kreeg een tijdje in die ja, Ik ben daar niet zo boven, maar de Boekersstraat is wel, wel gezellig. We worden druk daar. Oké. Okay. En ga, je ja, nog op... wel leuk dat. en ga je nog op zoek naar speciale dingen, John? Nee, nee, totaal. niet. Ja, lekker saladeetje, <laughs> lekker, lekker eten. <laughs> dat vind ik een goeie. <laughs> nou, ja, dat vind ik wel lekker. Ja, precies. Nou, ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik denk, ik denk gewoon in bed blijven liggen de hele dag. Ik weet het niet. Je vergelijkt, we hebben druk toch? <laughs> ja. John, weet, wat denk jij? Wie of wat denk je dat het is? Uh, het foute antwoord is denk ik die dosaanval. Die dosaanval, die cyberaanval op, op DigiD. ja. Ja. ja, ja. ja. Ja. Dat is toch wel... Wat... fout? Uh... Goed fout. Hij is fout, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, ik ben, ik ben blij dat je belt. en nou, uh, uh, Heb jij daarmee te maken? Doe, doe jij, doe jij, zit je op DigiD? Nee, nog niet. Bewust. Oh ja, nee, ik, ik heb, maak er wel gebruik ik, van. Uh, ik ben een beetje, een beetje panisch voor dat soort dingen, hoor. Ik, weet het, ik heb het er niet zo, want je, je kunt er niks tegen doen. Dus het is moeilijk te verdedigen tegen dit soort dingen, hè? Ja, dat is echt... Uh, dat dus is nou echt het het dit is geen heb... science fiction meer, dus dit is echt nu... Uh, ja. Dat gebeurt ja. nu, hè, ja. Nou, ik vind het ja, ook het is, heel uh, weird. Het is echt niet lekker, dit, dit hoor. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb toch al gedood van mijn geld van de bank afgehaald. Ik weet het misschien een beetje overdreven, maar toch. Okay. Ik weet het niet. Nou, weet je wat leuk is voor, voor jou, John? Dat je nog geld hebt op de bank. Ja, <laughs> ik heb, ik, ja ik heb... en dat wil ik graag houden. Voordat ja. <laughs> dat het allemaal even doorgaat. Ik heb alleen maar schulden bij de bank. <laughs> maar goed. Nee. Uh, het is dus niet goed. Maar uh, ik wens je. Leuk dat je belde. Ik wens je nog een goede nacht. En een uh, ja, fijne koninginnedag. Oké? Okay? Hartstikke bedankt. Okay, doei. Oké. Doei. Hey, hier komt het laatste fragment alweer. Nou, dan moet je het allemaal weten hoor. Maar goed. Met veel tamtam -tam wordt nu geroepen dat er een dingetje is. Waarmee we toch door de ogen van een ander kunnen kijken. En met dat dingetje valt ook te praten. Nou ja, praten. Het ding kan dingen doen die het verbaal opgedragen krijgt. Een hele generatie is dol enthousiast. Nou ja, dat snappen we best. Natuurlijk, het is een leuk ding. Het leuke zit hem in dat het rare dingen mogelijk maakt. Vroeger wacht je een week op de 36 foto's. Uh, nu kijk je live mee met ome we Kees op de Mount Everest. En met nog veel meer dingen die ome Kees doet. Nou, we hopen dat hij uh, het ding soms even uitschakelt, ja toch? Maar goed, leuk, omdat het kan. Dat is het nieuwe denken. En dat vinden wij wat dunnetjes, zeuren we erachteraan. Nou, 0800-1121, als je denkt te weten. Wat gaan we draaien? Oh ja, gewoon iets, iets, uh, Russian-Egyptian. ...Russian and Gypsy Folk Songs. Goed. Nou, dit is Andrei Krilov. Dat, is, uh, dat was dus, uh, hoe je, Andrei André Krielov. Uh, als het goed is, krijg ik nu aan de telefoon Ellen. Ellen? Hey, je wel. Goedenacht, Ellen. Dag. Wat ben je nog laat wakker? O, ben je er nog? Klinkt net alsof je weggevallen bent. Hé, hey, wat, is er, is er, nou, Ja? Ik hoorde wel net even, heel even, Ellen... Nou, misschien moet je nog een keertje bellen, Ellen. Wat raar. Wat zal ik doen, jongens? Wat zal ik nu doen? Zal ik gewoon even stil te laten klinken? Ik heb het opeens warm, joh. Zou dat een opvlieger zijn? Of zou dat gewoon... Is het warm hier? Het is warm hier. Het is een rare studio. En weet je wat er grappig is? Dan tussen vier en vijf, dan krijg je het koud. Het is een soort slaapkou. Maar nu ben ik even op zoek naar mijn... Ik wacht dus tot Ellen belt, hè? Ellen. Even. Volgens mij had ze het goed. Nou, ik heb mijn waaiertje. Hoor je het waaiertje? Zo was lekker rustig, hè? Zo. Radio. Moet je een beetje bijkomen nog van de, van de echte Janne? Doe even zo. Ja, ja, ik hoor iemand. Ja. En wie is dat? Wie ben jij? Oh, ik ben Ab. Hi, Ab. Dag. Uh, ik zat toevallig net uh, log ik in. Ja. Bij, uh, ja. En ik denk, god, die vraag die weet ik gewoon. Ja? Nou, vertel maar. Nou, uh, ik denk dat die Google-bril is. Ja! Ja. Nou, hè? ja Ab, helemaal goed helemaal goed ja, helemaal goed ja zeg Ab, ik, ik, uh, wat ga jij doen met uh, koningin de dag nou ik zie uh, er altijd koningin de dag maar ja ik ben dan... ja ik mag dat niet zien over de radio ik ben nou niet zo over die kroning ben er niet zo over. helemaal gelukkig mee hoor maar ik doe gewoon koningin de dag als het mooi weer is ga ik uh, even in Haarlem even de, de markt op of zo. En is het rot weer, dan ga ik uh, lekker achter de tv zitten. Oké. Okay. Dat is toch, uh, ja, wat, wat, wat wil je? Ja, nee, precies. Nou, ik denk dat wij dezelfde gevoelens hebben hoor, over dag. Ik ben er alleen uh, maar ik, uh, Omdat ik, ik nog. Een ik vind het een gedoe. Uh, uh, ja, we krijgen een koning, dat is prachtig. En een koningin, maar ik had eigenlijk liever gehad dat hij het uh, wat elders had gezocht als vrouw zijnde. Ik, ik had liever, ge, ge, uh, had ik wat meer mee. Uh, met, met, met, met, ja, met, met, inderdaad, gewoon had ik gezegd: God, ik Er dus lopen zoveel processen rond in Duitsland, in Frankrijk, weet ik wel waar, Engeland. had we daar een, een, een leuke vrouw opgezocht, dan had het wat meer impact gehad. Nou, is het een meisje uit, uh, uit Argentinië, maar het had ook de, de dochter van een bakker kunnen zijn. Ja. Cheek, dat verkeerd. Nee, nou ja, dat maakt mij allemaal helemaal niet uit hoor. Maar, ja, uh... nee, ik heb er niet zo'n gevoel bij van. Oh, dat is koninklijk. Oh, dat ja, ja. Ja, ja dat is een beetje bij bijna weg. Ja, ja, hier, hier zit een echte Republikeinse hier achter deze nee, microfoon. Maar, ja, oh, uh... jij, jij bent dat? Ik, ja, maar ik vind het al mijn best hoor, maar. Uh... Ah, maar daarom, daarom zeg ik ook, ik ben daar niet zo uh, onder de indruk. Uh, nee. het, het zal wel. Ja. En. Uh, Nee, ik heb daar niet zo'n gevoel mee. Want ik plak wel hoor. En uh, dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Ja. Maar ik bedoel me zo niet dat ik zeg... God, nou, uh, wat ben ik blij dat er nou een koning komt. Nee. Nee, dat, nee. dat gevoel heb ik niet. Nee, nou, ik kan me ook niet gek maken met al die ellende die ik al een week zie. Van de oranje krantjes en alles oranje. Ik word er gek van. <laughs> ik word er ook gek van. Ik kan mijn hond ook niet meer uitlaten in het Oosterpark. Want dan, dan zitten er overal oranje en witte hekken. En, uh, maar goed... Ja, het is echt. En ik, ja, ik fietste vandaag langs het uh, museumplein. En ik viel echt van mijn van fiets af. Wat een podium is daar gebouwd? Zeg echt niet te geloven. Ja, en men zegt dat iedere Nederlander helemaal in feeststemming is. Maar ik, er zijn er toch een, he verdomme, een hele hoop die er helemaal niks mee hebben. Nee. En, nee. en, er wordt, en, en die doen gewoon niet mee. Nee. Ja, ik, ik haal dus de zaterdag de telegraaf, ik, ik, ik, ik, heb er niet op, ik ben er niet ge op geabonneerd. Maar uh, ik koop eens dus af en toe een, gewoon een krantje. Dat kan een Volloskrant zijn. Of weet ik of wat. Nou kost het de telegraaf. Het is een en al oranje. Je wordt er helemaal gek en gek van. <laughs> en dan ja. denk ik, nou ik, een Elsevier. Ik Die koop ik ook. Ik ben er niet op geabonneerd. Maar ik koop eens dus af en toe een Elsevier. 37 pagina's oranje. Je, je, je, je, je wordt ge... Nou, ik zou je nee, zeggen, ik, ik, van de week de VPRO-gids heeft deze week helemaal niets over de Kroning. Dat dacht ik, nou, dat is mooi. Goed, is maar niet. we gaan het afsluiten. Uh, je moet even aan de lijn blijven, dan noteert Liz je adres... en dan krijg jij een cadeautje toegestuurd. Ja? Oh, dat is leuk. Oké. Okay. hey Ab, fijne ja, nog. Ja, en jij ook. En, uh, en, en hou je taai dinsdag. het zo. Oké, okay, doeg. Ja, ja. En wat gaan we draaien? Oh ja. Ava Hillmoy, Jill Scott Heron. Time is right up on us now, brother. Don't make no sense for us to be arguing now. All of your children and all of my children are gonna have to pay for our, pay for our mistakes. Yes, and until then, may peace guide your way. Yeah. Peace, go with your brother, wherever you go. Peace, go with your brother. Uh, Renate Dorrestein die viert haar derde lustrum als schrijver. En dat valt samen met het jaar. Uh, van het voorlezen. Ik wist helemaal niet dat het het jaar van het voorlezen was. Maar goed, uh, dat kan zij heel erg goed voorlezen. Haar eigen werk. Uh, er zijn al een, aantal, een flink aantal titels uh, op cd verschenen uh, met haar stem. En uh, in deze week van het luisterboek, net weer uh, voorbij helaas dus, uh, verschenen er drie korte luisterverhalen onder de titel Bozaardige Verhalen van Renate Dorrestein. Natuurlijk weer door haar zelf voorgelezen. Drie keer onvervalste Hollandse horror met humor. Zoals alleen Dorrestein en dat kan nou, gekozen uit de verhalen die ze de afgelopen dertig jaar schreef. Uh, ze is al jaren ambassadeur van het Luisterboek... en nu heeft ze echt een uh, heel eigen tijdse toevoeging. Want het zijn korte verhalen voor maar een euro per stuk. Dat is lekker goedkoop. En uh, op iedere drager te downloaden. Nou, ze koos uh, er drie met uh, een thematische samenhang. Het zijn eigenlijk griezelige sprookjes voor volwassenen. En hier is Het meisje met de bikaanstekers. aanstekers. Het meisje met de bikaanstekers. aanstekers. In haar nieuwe keuken van 30 mil, een van de huwelijkscadeautjes van haar man, rijkte Eleonora Ravenstein, voorheen een meisje-smit. Op een dag in december gedachteloos naar de Vim om daar haar nieuwe gootsteen mee te reinigen. De Vimbus bewoog zich op eigen kracht 5 centimeter achteruit, maakte een luchtsprong en verplaatste zich met een bons van het aanrecht naar de vloer. Verbouwereerd keek Eleonora, geboren Ellie, maar nee, ze moest het zich verbeeld hebben. Ze had de film natuurlijk gewoon omgestoten. Zoals haar zo vaak ongemerkt overkwam. Onder haar handen braken verbogen en verpulverden de dingen nu eenmaal vanzelf. Onhandige Eleonora. Onbeheerste Eleonora. Ze hoorde het geluid van Richard's sleutel in het slot van de voordeur... en ze bukte zich snel om de bus op te rapen. Op het moment dat ze er haar hand naar uitstrekte, rolde de vim ervandoor onder de keukentafel. Even was Eleonora te verrast om te reageren. Toen zette ze de achtervolging in. Van de tafel naar het fornuis, van het fornuis naar de diepvriezer, naar de deur, naar de magnetron, naar de muur en weer terug naar de magnetron, holde ze achter het schuurmiddel aan. Gebruikte ze maar jif. Zo'n platte flacon ontwikkelde natuurlijk lang niet zoveel snelheid. Ze was jong en lenig, maar de vin bleef haar te vlug af. Eleonora, zei haar man in de deuropening. Eleonora slipte. Ze plofte neer te midden van het opstuivende poeder. Van waar ze zat kon ze drie doperten onder de tafel zien liggen, vlak bij de plint. Die moesten zich daar minstens al vanaf vorige week zondag verschuilen. Gelukkig was Richard voor doperten niet allergisch. Maar waar doperten zich illegaal wisten te verstoppen, moest ook stof nestelen. Is het nou wel verstandig, vroeg haar man op de geduldige toon die hij altijd tegen haar aansloeg als het haar vorming betrof, om die vloer met wim te doen? Dat geeft toch krassen? En je hebt hem nog maar net. Eleonora bewoog haar vingers behoedzaam in de richting van de bus. Er gebeurde niets. In de nabijheid van haar man had de vim zijn eigen wil verloren. Of was het haar eigen wil? Van soep zei je immers ook, ze is heet. Misschien waren alle dingen die met het huishouden te maken hadden... wel vrouwelijk van geslacht. Eleonora pakte de vim en schudde haar. Ze ritselde nauwelijks meer. Ze was zo goed als leeg, uitgestrooid op het linoleum. Richard nieste. Sorry zei Eleonora vaag. Ze dacht nog na over het mogelijke geslacht van de voorwerpen om haar heen. Dopberten waren beslist vrouwelijk. Toen hees ze zichzelf aan de tafelrand omhoog. Ze voelde haar bloes tegen haar rug plakken van het gedraaf... en ze moest een paar pieken haar van haar warme voorhoofd strijken. Sloddervos, Eleonora. Ragebol, Eleonora. Zou ze die vim nog kunnen gebruiken als haar opveegde, of was dat onhygiënisch? Mijn dag, begon Richard behulpzaam. Hij legde zijn koffertje op tafel en trok zijn overjas uit. Zijn handschoenen hield hij meestal aan, totdat hij zich ervan had vergewist dat de ruimte waarin hij zich bevond geen bacteriën bevatte. Oe ja, zei Eleonora, hoe was je dag? Verschrikkelijk. De kerstboom is gearriveerd. Hij staat midden in de hal. Ik moet rond de haverklap langs. Ach jee, begreep Eleonora. Ze had stoffer en blik gepakt. Ze schuierde de Vim bij elkaar en dacht onwillekeurig aan poedersneeuw, aan engelenhaar en dennennaalden en alles dat gezellig was, maar kwellend voor de luchtwegen of zware jeuk veroorzakend. Ze concludeerde dat die kerstboom volgens de CAO verplicht moest zijn. Anders zou Richard er vast wel iets aan doen. Is het weer zo'n grote, vroeg ze. Bij nader inzien leegde ze het blik in de afvalemmer. Monumentaal, zei haar man somber. Toen bekeek hij taxerend de geveegde vloer. Ik zou nog wel even nadwijlen, adviseerde hij. Eleonora Ravenstein dweilde de vloer en stelde zich de lichtjes van de kerstboom voor en de versieringen. Met name op het blauwe engeltje met het nylon haar was ze altijd bijzonder dol geweest toen ze zelf nog in het farmaceutische bedrijf van haar man werkte. Richard vervaardigde anticonceptiepillen. Dat wil zeggen, zijn machines deden dat. En Eleonora, dat wil zeggen Ellie Smit, had de strips in dozen verpakt. Totdat zijn oog op haar viel. Vergeet je die hoek daar niet? vroeg hij fronsend. Eleonora dweilde de hoek. Ze besloot dat ze zojuist een hallucinatie had gehad. Een Vim-hallucinatie. Dat hadden menstruerende vrouwen misschien wel vaker. Die zaten van onder tot boven stampvol syndromen. Eleonora menstrueerde niet graag. Liever zou zij zwanger zijn. Maar een kleine Richard was natuurlijk ondenkbaar... met het oog op de positie van grote Richard. De geloofwaardigheid van zijn hele bedrijf stond op het spel. Eleonora vroeg de dweil uit en spoelde hem na met schoonmaakazijn. Ze had er niets aan haar pil was totaal te vergeten... want Richard gebruikte tevens condooms... vanwege het levensgevaar en de hygiëne. Zelf was Eleonora... Eerder iemand die van wederzijds knabbelen en sabbelen hield... en die graag oe riep of a, ah! Maar ze was natuurlijk ook wel een jaar of acht, negenentwintig jonger dan hij. Inmiddels had ze geleerd als een beschaafd persoon haar beurt af te wachten... geen herrie te maken en een nette pyjama te dragen. Want wat een naakt lichaam niet allemaal uitwalmde... stiekem s'nachts in bed. Zwetende Eleonora kwijlende, snotterende Eleonora, gasroos en slijmproducerende Eleonora, borrelende Eleonora, ademende Eleonora. Dus trok Eleonora na de kalfsoesters met champignonsaus, het televisiejournaal, de koffie, de videoopname van Richard's successen als cricket umpire en het slaapbevorderende glaasje port haar zijden nachthemd aan. Ravizant, mompelde haar man, voordat hij in slaap viel. Hij snurkte nog bewoog. Hij lag in bed werkelijk nooit in de weg. Het leven had Eleonora Ravenstein geleerd haar zegeningen te tellen. Zij had niet, zoals haar man, een moeder gehad... die levenslang uit pure verering een stuk van het tapijt bewaarde... waarop haar knappe kind had leren lopen. Ze had zelfs nooit een tapijt gehad voordat Richards oog op haar viel... De volgende ochtend sneeuwde het. Smetteloos lag de villawijk erbij, precies zoals Richard het graag zag. Eleonora repeteerde haar goede voornemens. Daarna haalde ze volgens voorschrift het bed af... en stopte ze de onbevlekte lakens in de wasmachine. Elke dag schone, gesteven en gestreken lakens, dat was wel het minste. Toen greep ze het pak waspoeder. Ze kon er geen beweging in krijgen... Het zat als vastgelijmd op de plank van de badkamerkast. Nu dit weer, zei Eleonora. Ze wrikte en wrong. Dit had toch minder van een hallucinatie. Maar misschien had het te maken met de luchtvochtigheidsgraad. Die was rond de kerst wel vaker wat typisch. Ze had haar man ook veel drassiger dan anders horen heigen... toen hij op de badkamervloer zijn vijftig push-ups deed... Eleonora trok haar bondmantel aan. Als het leven haar belaagde, vond zij veel steun in winkelen. Dus ging ze de stad in. In de warehuizen rook het naar gevulde speculaas. Mensen wrongen zich met uitpuilende tassen vol cadeauverpakkingen... langs de toonbanken. Ook op straat was het een drukte van belang... en er klonken allerwegen jinglebells. Eleonora stapte een juwelierszaak in om zich te oriënteren voor een kerstgeschenk. Ze liet parelsnoeren voor zich uitstallen. Ze bekeek zichzelf in de spiegel. Met nu is dit collier, dan weer dat. Buiten was het nog veel harder gaan sneeuwen. Hoe behagelijk allemaal, dacht Eleonora op haar gemakkelijke stoeltje bij de toonbank. Droomerig staarde ze een moment naar de neerdalende vlokken en daardoor viel haar blik op een gestalte achter de winkelruit. Het was een jonge vrouw in een veel te dunne jas, met haveloze haren en een schrale neus, en zonder één enkele vrolijke plastic draagtas. Verlangend bekeek ze de inhoud van de etalage, terwijl ze werktuigelijk haar koude handen wreef. Eleonora moest aan het meisje met de zwavelstokjes denken. Ze onderdrukte een huivering... In een impuls kocht ze voor Richard een ivoren tandenstoker... in met zilver afgebiest ebbenhout gevat. Gelukkig was het onfortuinlijke verkleumde wezen alweer verdwenen... toen ze even later met haar aankoop de winkel verliet. Eleonora sprak zichzelf toe. Geen mens hoefde vandaag aan de dag meer met zwavelstokjes te leuren. Dit was het tijdperk van de bikaanstekers. En bovendien, ze had het druk... Ze moest nog een boodschap doen. Ze zou het waspoeder te slim af zijn en gewoon een nieuw pak kopen. In de supermarkt ging ze linea recta naar de Omo. Ze was bij voorbaat al triomfantelijk gestemd. Maar ze kreeg de doos niet van het schap. Hoe ze er ook met beide handen aan rukte en trok. Verbluft probeerde ze een andere. Het was alsof hij met bakstenen verzwaard was. Of was zij... Als met bakstenen verzwaard. Eleonora onderdrukte de aanvechting lang uit op de grond plaats te nemen om een en ander eens goed te overdenken. De illegale doperten schoten haar plots weer te binnen en een lichte misselijkheid maakte zich van haar meester. Gemorste conserven op de keukenvloer, ongewassen lakens in de machine, de vaat van het ontbijt in de nog altijd niet gewimde gootsteen en Richard die vandaag wat vroeger thuis zou zijn... om zijn polystyreen kerstboom in elkaar te zetten. Een andere klant reikte langs Eleonora naar de vloeibare diksam in nieuwe milieuverpakking en haalde gewoon een pak van het schap. Eleonora herademde. Die moest ze hebben. Niet dat ze bijzonder veel van het milieu hield. Van haar mochten alle regenwouden gekapt worden te beginnen met het park in hun eigen buurt, waar haar man en zij zomer en winter elke zondagochtend in de heilzame frisse lucht gingen joggen. Steken in je zij zijn een gezond teken, zei Richard altijd snuivend. Nu kreeg Eleonora die tot haar ontzetting van het schorren aan de dikzam, waarvan ze zoveel had verwacht. Schichtig keek ze om zich heen en riep er een winkelbediende bij. Ik heb het zo in mijn rug, zei ze zwak. Wilt u dat zware pak misschien even voor me in mijn karretje zetten? Met een zucht van opluchting reed ze met haar vangst naar de kassa, betaalde en verliep de winkel in de stroom van boodschappenwagentjes vol kalkoenen en kerstkransen die in auto's overgeladen moesten worden. Vastberaden liep Eleonora Ravenstein de straat uit, sloeg de hoek om en wielerde op huis aan. Ze sleurde het karretje over het grind van de oprijlaan, forceerde het over het stoepje bij de voordeur het huis binnen, sleepte het door de gang, zwoegde er hotsend en botsend mee de trap op en kwam in de bocht van het trappenhuis klem te zitten. Eleonora nam de situatie op. Ze haalde een schroevendraaier uit de garage, demonteerde de stuurslang en kreeg de zaak weer vlot. Zegevierend reed ze de vloeibare dikzaan de badkamer in. Als ze het karretje nu scheef hield, moest het wasmiddel uit de milieuverpakking te schenken zijn. Ze streed enige tijd met de zwenkwieltjes en kreeg de slag ten slotte te pakken. Zover zo goed. Toen bukte ze zich om de dop van de verpakking open te draaien en de vitale sappen te laten stromen. Enige minuten later daalde Eleonora opnieuw naar de garage af en keerde terug met een waterpomptang. Verbeten zette ze zich aan het ontkurken. Een tang volstond niet. Wat zij nodig had, was een zaag. Net had ze het gereedschap gepakt toen de telefoon ging. In de huiskamer nam ze de hoorn van de haak. Met mevrouw Ravenstein, zei Eleonora Ravenstein. Hoe is het met mijn meisje? vroeg haar man. Goed, zei Eleonora bitter. Ze keek naar de zaag in haar hand en overwoog maar direct op een snijbrander over te stappen. Ik dacht, zei haar man op redelijke toon, laat ik je maar even aan de wc herinneren. Die was je gisteren vergeten. Wel nee, loog Eleonora. Ik zit onder de uitslag, liefste. Nee toch, zei Eleonora. Het kwam om acht over elf vanochtend opzetten, zo'n branderig gevoel. Misschien moet je even betten, bedacht Eleonora. Met iets antiseptisch of zo. Toonloos, zei Richard. Je weet wat dit betekent, Eleonora. Ja, zei Eleonora. Hij zou weer een week niet kunnen zitten, wel twee misschien. Dat het haar nu opnieuw ontschoten was de bril te ontsmetten. De gewoonste dingen vergat ze. Slordige Eleonora verstrooide Eleonora, droomster Eleonora. Nog een geluk dat haar man uit voorzorg altijd een wc-papiertje... om het handvat van de doortrekker wikkelde, voordat hij die gebruikte. Anders hadden hem nu ook nog de schilfers in de palmen gestaan. Ik denk dat ik maar naar huis kom, zei hij, om wat op mijn buik te liggen. Tot zo dan maar, zei Eleonora radeloos... Ze smeet de telefoon en de zaag neer, rende naar de keuken... en graaide in de kast met schoonmaakmiddelen naar de Glorix. Onder haar handen glipte de flacon vandoor, stuitte de bonken de keuken uit... maakte een pirouette in de gang en bleef op de drempel van de hal... plotseling roerloos liggen, alsof hij iemand voor de gek wilde houden. Of wilde zij soms iemand voor de gek houden. Eleonora beloerde de Glorix een moment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 Een mooi gevecht werd het niet. Het kwam zelfs niet tot een lijfelijk treffen, want het bleekmiddel behield haar voorsprong, zowel in de keuken als op zolder. Eleonora joeg erachteraan totdat het haar zwart voor de ogen werd en ademnood haar dwong op een traptrede ineen te zeigen. Ze liet haar bonzende hoofd in haar handen zakken en op hetzelfde moment viel haar in dat het aan haar handen moest liggen dat die schoonmaakmiddelen zo balsturig deden. En waarschijnlijk was daar een doodnormale verklaring voor. Er was natuurlijk gewoon iets paranormaals in haar gevaren. Ze bezat ineens de macht der levitatie, als mede die van de onwrikbaarheid. Zulke dingen gebeurden nu eenmaal. Het was alleen gek dat je niets aan haar handen zag. Ze leken niet anders dan ze waren geweest toen ze nog dagelijks strippen pillen in doosjes deden. Alleen was de linker nu getooid met een platina trouwring en de rechter met groeidiamanten. Eleonora overwon een rilling. Als ze haar paranormale gaven niet intoomde... haalde ze de kerst niet eens. Dan zou er geen parelsnoer voor haar zijn... en geen tasje van krokodillenleer. In plaats daarvan zou ze barrevoets door de sneeuw strompelen en haar neus platdrukken tegen het raam... waarachter Richard medicinale wijn zat te drinken. Maar Eleonora Ravenstein was er de persoon niet naar... om zich willoos tot een meisje met pikaanstekers te laten degraderen. Ze nam een aanloop... dook opnieuw als een tijgerin op die vermalen deide Glorix af... en struikelde bovenaan de trap over de stuurstang van het boodschappenkarretje. Vlak voor haar uit tenderde de chlorixte de treden af en Eleonora strekte alvallend... hulpeloos de beide handen uit naar wat altijd de basis van haar geluk was geweest. Chlorix doodde de kleinste bacterie. Waar Chlorix ging, hield zelfs de hardnekkigste... der onzindelijke levensvormen niet stand. Toen zij met haar hoofd voorover naar beneden bleef storten... begon Eleonora te vermoeden dat er wel violen zouden klinken en zij met haar moeder zaliger herenigd zou worden. Gewoon te getrouw telde zij haar zegeningen. Zometeen zou ze die oude koedes eindelijk voor de voeten kunnen werpen, dat die zelfs nooit de minimale liefde had betoond om een stuk van het zeil te bewaren waarop haar kind had leren lopen. Vervolgens dacht Eleonora lange tijd na over het vuil van het bestaan, dat zich onontkoombaar aan je hecht wanneer je hoger op wilt. Dat leek haar een echte kerstgedachte. Ondertussen zuisten de glanzende tegels van het trappenhuis voorbij... maar haar doodsmak duurde desalniettemin verbazend lang. Daar kon ze gemakkelijk nog het hele Wilhelmus bij zingen. Toen ging onder haar, in de diepe diepte die haar eindpunt was, de voordeur open... Ze hoorde het kuchje van haar man. Haar hart miste een slag van opluchting. Hij zou haar opvangen, of tenminste haar val, breken. Lieveling, kreet ze, zich terstond bewust van de staat waarin ze verkeerde. Onnadenkende Eleonora, wilde Eleonora, robbedoes Eleonora, Ellie Smit. Deksels, zei Richard, die zijn vrouw ondersteboven van de trap zag donderen. Hij snelde toe, maar voordat hij het trapportaal bereikte... schoot de aanrollende fles Chlorix onder zijn linkervoet... en verloor hij zijn evenwicht, waardoor hij pijnlijk op zijn uitslag belandde. Een verbrijzelde schedel maakte een einde aan het korte... en onnastrevenswaardige leven van Eleonora Ravenstein. Vlak voordat ze krakend neerkwam werd ze gewaar... dat er een frisse geur opsteeg. De chlorix was uiteengespat onder Richards voet. Het plastic was opengescheurd, de vellen hingen erbij. Die ellendige Gloriks had zijn trekken tenminste thuis gekregen, dacht Eleonora nog even, met een groot gevoel van genoegdoening. Of had zij haar trekken thuis gekregen? Wat kan ze dat toch goed, hè? Renate Dorrestijn? Deze korte verhalen zijn nu voor een eurotje te downloaden. We moeten maar even zoeken. Ga maar naar haar eigen site. Goed, um, dit was het. Uh, tot zomer dadelijk. Dan gaan we door. We hebben nog hele mooie dingen.